Goedemiddag, ik ben Bien Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel mensen vinden elektrisch rijden nog steeds te duur. Er rijden nu 216.000 volledig elektrische auto's rond in Nederland tegenover 145.000 vorig jaar, zegt de ANWB. Ze hebben ook uitgezocht waarom het voor veel mensen nog te duur is. Als je kijkt naar de totale kosten van gebruik, dan is voor het eerst eigenlijk elektrisch rijden gemiddeld wat goedkoper geworden dan rijden in een benzineauto. Alleen de aanschafprijs, ja, die hakt er bij veel mensen nog in. Hè. Een elektrische auto is al snel zo 5.000 tot 15.000 euro duurder dan een vergelijkbare benzineauto. Reisorganisaties zijn bang dat veel mensen hun vakantie moeten annuleren. De reisclubs krijgen veel vragen binnen over corona. Veel mensen snappen er niks meer van, omdat ieder land weer andere regels heeft. Ook vinden reisorganisaties het vervelend dat het boosteren nog niet echt opschiet in Nederland. En je QR-code is in de EU nog maar 9 maanden geldig na de laatste prik. Kinderen van rijke ouders krijgen meer kansen op school. Meer dan een kwart van de kinderen krijgt bijles of een andere vorm van ondersteuning. Het kost allemaal geld. Lang niet alle ouders kunnen dat betalen. De Onderwijsraad wil dat er schoolfondsen komen waaruit elk kind de ondersteuning kan krijgen dat het nodig heeft. Kartonoverschot in Amsterdam. De afvalophalers hebben het er maar druk mee. We hebben Black Friday gehad. We hebben Cyber Monday gehad. En na pakjesavond is dit het resultaat. Door de combi, feestdagen en corona zijn er zoveel dozen van online bestelde pakjes... dat de containers uitpuilen en de afvalophalers over uren draaien. Ook de straat ligt vol dozen. Als de container vol is, ze lopen geen stap verder. Ze leggen ernaast. En als er één schaap over de dam is, komen er meer. En nog tot het eind van de maand zet de gemeente extra mensen in om al het karton op te ruimen. En hopelijk helpen de Amsterdammers zelf ook wat mee. Nou, het liefst maak het karton kleiner en gooi het gewoon in de kartonnen container. Zijn wij ook weer een stukje blijer. Adoe. Het weer. Op veel plekken schijnt de zon. Het is een graad of 6. Morgen meer bewolking en aan de kust een bui. Het wordt dan 5 tot 7 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Vanwege een te hoge vrachtwagen voor de tunnel stel op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knoop het Rotterpotterplein en Beverwijk Oost 2 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Net nu. ZFM luncht. B. Dag lieve luisteraars, het is weer dinsdag en uh, het is alweer dinsdag 7 december vandaag. En uh, we zijn er weer een keertje, Jan en Luz, uh, live vanaf de studio. Vanuit de studio, Hier op het toch weg. En uh, die uh, drukte makers van het, die zijn uh, naar beneden, die zijn weg. Maar ze zijn gezellig. Heel gezellig. En uh, na hun twee uurtjes uh, gaan Luz en ik uh, twee uurtjes uh, gezellige dingetjes voor u uh, proberen in elkaar te draaien. En er is dan wat muziek en we gaan wat leuke info bij elkaar zoeken. We hebben misschien nog wat artiesten van de dag die gaan we even bij elkaar. Ja, ik heb al iemand in gedachten. En uh, ik wil eigenlijk iemand feliciteren vandaag. Oh, ga je gang. Amalia. Ja, moest we vanmiddag wel dan ja. hoop ik het rit. Moet goed. jij op de thee? Nee, ik ga gewoon naar de, oh, naar jij de, gaat de borrel De, borrel. Ik ga naar de borrel. Ja. Okay. De basis is wat leuke muziek en wat oude muziek, wat modernere muziek. En we hebben net besloten we gaan wat leuke kerstmuziek tussen deel draaien. Want, kerstmis komt er weer aan, hè. Het eerste nummer dat we is lijkt een oudje van uh, Rudy Bennett. En uh, hier is hij, hang on, aan het drinken was dit? Jij herkende hem wel, want je ging een beetje meenuren, je zag het. Ja, je dus. tuurlijk, zag je En uh, ik je weet wie die Bennett was? Ja. Die, die was? Van de Motions. Geweldig. Dat weet je goed nog heel hè, goed. Ja, mij. geweldig. geweldig. Ja, ja. En wat heb ik gewonnen? Uh, de sapcentrifuge van Mix. Oh, ook nog. Je kan hem ruil even wel voor een uh, oliebollen mixmachine. Doe ik die? Gaan we doen die doen. Hey Luz, uh, ja, we, gaan. we gaan natuurlijk een beetje naar de kerstdagen toe. En we zijn natuurlijk allemaal in afwachting of het alles alweer een beetje goed gaat komen dit jaar. Want uh, oh, oh, wat is het toch onzeker. Gelukkig zag ik dat de, de ziekenhuisopnames wat terug gaan lopen. En uh, misschien daarmee ook de besmetting is te hopen. En ja, uh, we gaan natuurlijk wel vanuit dat we een beetje gezellige kerstdagen te gaan krijgen binnenkort. En, uh, had jij nog plannen voor de kerst, Luz? Ja, ik blijf gewoon thuis. Ja, blijf thuis. Ja, ja dus net zoals zoveel mensen denken: niet, uh... ja, je kan zo weinig plannen nog. Eh, dus te hopen dat we een beetje positieve berichten krijgen volgende week. Maar goed, we gaan even verder met uh, Adèle. Het heet uh, Isi Amir. om een uh, schitterend nummer van uh, Adele te kennen. Deze namelijk toch een lekker mooi gevoelig zingen, dus. Ja. Geweldig. Ja, zeker. Uh, jij gaat een uh, explosie opnoemen, zie ik hier. Uh, ja, daar, uh, ik las zoiets gisteren al op uh, social media... dat uh, de explosieve opruimingsdienst... heeft uh, gistermiddag vier rode tonnen met lijnwerpers veiliggesteld... In de Turbik, wat zijn lijnwerpers? Ja, ja dat, dat schijnen dingen te zijn die naar uh, boten gegooid worden. Ik denk, in, of in het geval van nood had ik begrepen. Het uh, gaat hier van, van schip naar schip of van wol naar de schip. En, uh, uh, die vier tonnen, rode tonnen, uh, uh, daar, die, daar, dat is explosief, maar die bevatten ex, uh, explosief uh, materiaal om de touwen weg te schieten. Nou ja, zo kun je toch om het bord heen natuurlijk. Ja toch? Ja, omdat onduidelijk was of de explosieve materialen door de compressie instabiel waren, is de EOD uh, ingeschakeld. Maar die hebben het allemaal opgelost. Oké, okay. okay, Luus. Dankjewel. Ik zie het. Uh, we gaan even... Luus even de vrijheid geven. Hoest maar door, Luus. De microfoon staat uit. Ga lekker door. Ja, ik ga wel een... Uh, we hebben... Luus, ik had erover, uh, over Rob Denijs. Je hebt uh, pas geleden wat afscheidsconcert gegeven. En uh, we hadden zo'n soort ideetje samen opgevat... om uh, wat mooie nummers van Rob Denijs bij elkaar te zoeken. Dus dan gaan we in deze uitzending gaan we een paar draaien. Uh, Luus begon natuurlijk... Zei, via Ritme van de Regen. Maar volgens mij het volgende nummer... wat we gaan draaien van, uh, van Rob Denijs. Is nog ouder. Voor mij is het een van zijn allereerste nummers en het heet dan uh, Wit Satijn. Wit Satijn, blonde laken, sluier van kant en een gouden ring. Wit Satijn, bronzen klokken, nu trouwt een ander voor altijd, mijn lieveling. Hier komt zij in haar bruidsjapon, als een koningin. Ik hield altijd van haar alleen. Een ander voor altijd, mijn lieveling. Straks kus ik voor het laatst de bruid en wens haar geluk. Maar hoe leeg zal mijn hart dan zijn? Al mijn illusies te... Ja, dat was Rob Tenees, de man die uh, helaas op zo'n nare manier... Uh, een punt achter zijn carrière moest zetten uh, wegens een ziekte. Hij heeft onlangs zijn afscheidsconcert uh, gegeven in België... en dit was uh, Wit Satijn. En dat nummer komt, Luce uit... Volgens mij uit uh, 1963. Uh, ja, ja, heel oudje. Volgens mij is deze nog <tie> eerder uitgebracht dan uh, Ritme van de Regen. Dat zou kunnen. Ja. Maar je zegt net wel van hij heeft afscheid, een afscheidsconcert gegeven in België, maar hij gaat er ook een geven Hij wilde hier uh, nog eentje gaan ja. geven, ja. ja, ja. Als er maar geen die... eindje Davids gaat worden. Nee, waarom zou die? Ah ja, okay. Nee, niet. Naar. Nee, maar hoor. ik ben blij dat hij, hij optredens uh, kan doen natuurlijk. Hij heeft nu afscheid genomen van zijn Belgische fans, ja. dus hij gaat het nu ook nog doen. Voor ja, mij. en nee. uh, we gaan verder op in het programma nog wat andere nummertjes drijven op de ijs. want het is al wel een uh, gevestigd artiest hier in uh, de Nederlanden. Uh, ja, de kerst, uh, kerst komt eraan natuurlijk. En ik zie hier de kerstbomen in Zandvoort die zijn weer geplaatst. Ook dit jaar plaatsen Spaanlanden op verschillende locaties in de gemeente Zandvoort kerstbomen. De bomen zijn op een duurzame manier gekweekt. Uh, dit jaar zijn de kerstbomen te vinden op de onderstaande locaties. De ingang van uh, Zandvoort op de Zandvoortslaan bij het tankstation. Uh, bij de ingang van het treinstation... Uh, bij het winkelcentrum in Noord, bij de Foma Supermarkt... en in het centrum op het Raadhuisplein en op het Louis-Davidskreepplein. Op maandag 6 december zijn de bomen geplaatst... en vanaf dinsdag 7 december gaat Spanelanden... de duurzame LED-verlichting in alle bomen. Wat een gezelligheid gaat het weer worden. Vorig jaar werd er nog voor één boomverlichting... geen LED van het jaar ervoor gebruikt. De, de, nou... Mooi zaak dit. De planning is om de kerstboom op 12 januari weer weg te halen. Nou, dat zal dan weer een uh, gezelligheid geven in het dorp. Ja, het uh, is, die een, leuke, in de is echt leuk. een leuke wandelroep ja, als je het opnoemt. Uh, ja. Oké, okay, dat bij deze. Besteed. De grote clubactie hebben we dit jaar ook weer gehad. Hè, Luus? Dat weet je inmiddels natuurlijk wel. De grote clubactie, die ken je wel. Ja. Oh. En uh, zo'n 350.000 verkopers... die hebben ze de afgelopen maanden ingezet. En uh, even vernoemenswaardig vind ik wel... dat de Zandvoorsche Vereniging... die hebben in totaal 6.054 euro opgehaald. En dat vind ik ander, wel ja, een leuk bedrag. En dat is dan uh, opgehaald als volgt. Uh, OSS, 3.474 euro. De Zandvoorsche Hockeyclub, 1344 euro... De Dance Academy, 813 euro. En de SV Zandvoort 423 euro. Ik vind het toch wel uh, een goede inzet geweest... van al deze vrijwilligers die dat doen voor de, de clubbers. Dat we eerlijk zijn. Ja dat, ja, dat weet toch? Je weet, ja, dat is een goede actie geweest. Uh, ik weet. vind het, dat soort dingen vind ik leuk. Net zoals de kinderpoorzegelactie. Het is echt uh, dingen dat mensen zetten in voor het goede doel. En dat vind ik nog wel uh, heel belangrijk. We gaan uh, wat zonnes doen. We gaan naar de Copacabana.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 Oh Ik hoop ik hem laten zal het uh, lekkerder weer zijn hier momenteel. denk ik. Denk ik ook niet, Luus? Ik zou er wel naartoe willen. Ja, hè? Ja, maar, maar we dan. zitten nou hier. komt we veevetjes. zitten hier en, we, en uh, zitten... we proberen het leuk te maken voor we onze luisteraars. We kunnen, want we kunnen gewoon nergens heen. Nee. Weg, uh, corona... Uh, corona. En ik moest zo naar de borrel van Amalia natuurlijk nog. Wat maar goed, je? de borrel van Amalia. Oh ja, die geeft. Ja, ja, met, ja met de biddenballen. En uh, jij ja, hebt weer nieuws over corona. Ja, daarom begon ik erover. Ik denk, de corona blijft ons bezighouden... En daardoor uh, zijn ze ook in onze regio uh, gestart met de boostervaccinatie. En de boos boostervaccinatie is bedoeld als ophepper om de bescherming op peil te houden. En booster draagt bij aan een blijvende hoge bescherming tegen het coronavirus. En daarom is er in de regio Ken Kennemerland veel animo voor de boostervaccinatie. De GGD be Kennemerland benadrukt dan ook dat het voor deze vaccinatie alleen mogelijk is om op afspraak langs te komen en dat, dat geldt voor alle locaties. Mensen geboren in 1940 kunnen nu online een afspraak inplannen bij de G GGD voor een coronaboostervaccinatie en dit kan via www.coronavaccinatieafspraak.nl voor een online afspraak is het niet nodig om op de uitnodigingsbrief te wachten. Wie liever een telefonische afspraak maakt, moet eerst de brief afwachten. Ja, belangrijk is het toch? En, ja, en de boostervaccinatie, vaccinatie is ook wel belangrijk, kan gehaald worden... zes maanden na de laatste coronavaccinatie. Wie na de laatste vaccinatie nog positief getest is op corona... moet zes maanden wachten nadat hij of zij corona heeft gehad. Eerder kan de afspraak niet ingepland worden. In de Corona Check App kunnen mensen hun laatste vaccinatiedatum checken. En mensen die om gezondheidsredenen niet zelf of met uh, hulp van anderen naar een GGD-prikkelocatie kunnen komen, hoeven nog niets te doen. Zij krijgen een aanvullend bericht voor vaccinatiedatum. Ja, en we blijven natuurlijk uh, ervan uitgaan dat wij uh, nette luisteraars hebben. Want als ik in de krant gelezen heb, dat veel mensen nog proberen de boel te bedonderen... door de bellen naar, uh, met foute leeftijd en dergelijke op te geven. Nou, het is eigenlijk, uh, ja... Schandalig. Onverzonlijk, ik... Ja, dit is niet netjes. Dit is niet netjes. Nee. Uh, nog een paar weken, luisteren en dan is er weer kerstmis. En dat weten wij, maar of iedereen dat weet... Ja, dat wordt nu bezongen in het volgende liedje. Dat is... Uh... There's no need to be afraid At Christmas time, we let in Ja, dat was het eerste nummer... Uh, wat we in het kader van de komende kerst uh, gedraaid uh, hebben. En soms uh, nog een aantal kerstnummers... Uh, ik zie dat er weer op de zoveelste keer een aanleiding geweest is tussen een hert en een auto. Afgelopen vrijdag rond half zeven was het weer raak op de zeeweg. Ja, het gebeurt, het, uh, ja, het gebeurt het echt, heel uh, vaak. Ja, het maar uit. er was een medewerker van de ambulancedienst. Die reed uh, richting Zandvoort toen hij een hert dat midden op de weg stond... niet meer kon ontwijken en het dier aanreed. Want een ellende allemaal. Yes. Het uh, hert heeft de klap wel overleefd. De verwondingen waren alleen dermate dat deze laat uit zijn leiding moest worden verlost. Het dier is uh, vervolgens afgevoerd en de wagen van de dienst raakte... door de klap aan de voorkant beschadigd. Ja, je hoort het steeds regelmatig. En uh, het blijft ellende, natuurlijk. Ja. En, uh... Ik reed uh, van de week ook, s'avonds, iets heel erg laat over de Zeeweg. Maar uh, er stak er ook eentje over. Dus ik had echt marzel. Ja. Want je ziet ze echt niet. Nee, ja, ze je staan mag... zomaar voor je neus. En toch, hè, reed, ook in donker te zee. Het is toch om met, met 100 voorbij gaan. Het is ongelooflijk. Ja, vast... dat... dat... Nou, dat merk je wel. De mensen die rijden wel. wat, Ze mogen er 80, maar ze rijden het in donker niet. Nou, heel... ja, ik wil wel aantonen. Van ja. we wel ingehaald. Iemand die ver over de 80 rijdt. Nou, die kan schijnen de, de risico's niet om op deze weg te rijden. En, ja, ik ik, ik, dat ik dat zal heel hard vertellen. Ik rijd nooit harder dan, dan, dan, dan, dan 70 op die zeeweg, als het donker is, s'avonds. Want het is ja, onvoorspelbaar. Je weet niet uh, wat er gaat gebeuren. Uh, dus, uh... Ja, misschien dachten we, als ik heel hard rijd... dan ja, ja. ben ik er snel over heen. Ja, rij. dan schiet er niks nu op. Nee. Uh, we gaan uh, Alleen eens Maar Alleen draaien... van Rob de Die vind je ook wel mooi, denk ik? Ja. Ja, oké. Okay. Daar sta je dan alleen. Vrienden zeggen me...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 's avonds eten uit de diepvries kant en klaar, de hond een brok tartaar. mijn God was jij.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 Stil. Ik voel nu wel dat je me nooit meer wil. Ja, mooi nummer voor Rob de Nijs was dit. Toch? Alleen dus is het maar alleen. Ja, precies. Oud nummer ook. En, uh, nou, niet, al, niet zo oud als het uh, witte tijd, maar van de latere periode. En, ja, hoeveel muziek heeft uh, Rob niet gemaakt voor ons. Nee. Ja, ik heb nog een... Uh een heel leuk initiatief te melden. Nee. Dat is een uh, initiatief van uh, Gertien en haar Jos En dat, uh, heet, dat hebben ze genoemd. Een jas plukken op het Bolwerk. In de bomen op het Bolwerk. naast het Museum van de Geest... komen zondag zo'n twintig tweedehands jassen te hangen. En het is een overgewaaid initiatief vanuit Harderwijk... bedoeld om mensen te helpen die het minder breed hebben. Goed, heel is leuk. Uh, ja. ja. En mensen die geen geld hebben om een warme jas te, te kopen, kunnen er dan één uit de bomen plukken. Zo vertelt uh, Gertien, initiatiefnemer van de actie. Het initiatief is bedoeld om mensen te helpen, dus die in armoede leven. En uh, wij hebben nog even gedacht aan Schalkwijk om daar die jas op te hangen, omdat we dachten dat de doelgroep daar zit. Maar voor ons is het bolwerk wat praktischer gelegen, dus daarom doen we het hier. En ik hoop, zij hoopt dus echt dat, uh, dat we de mensen kunnen bereiken voor wie uh, het bedoeld is. Een superleuk initiatief. Wie weet komen er nog veel meer jassen bij. Ja, nou, het is een mooi initiatief allemaal dit. Ik uh, ga eens kijken of daar uh, een uh, adres voor is. Wij zijn, uh, oh, misschien kan je gewoon je jas daar naartoe brengen en ophangen daar. Ik weet niet, dus er worden geen uh, gegevens uh, genoeg Nee, verder. er worden geen gegevens. Dus ik hang hem er gewoon tussen We, tussen. Over we gaan het zien, ja. Oké, okay, dankjewel. Ja. Oh, oh, oh, oh, Clearwater Revival. Hoe oh, stopt de rain? nog oh, een oudje weer zeg. Uh, de volgende mededeling was natuurlijk een beetje te verwachten. Het gaat over de nieuwjaarsduik van uh, komende oud en nieuw. De organisatie van het jaarlijkse Zandvoortse nieuwjaarsduik... die uh, heeft besloten om de duik van uh, 1 januari 2022 af te gelasten. Nu al is duidelijk dat het niet mogelijk is of zal zijn... om met alle enthousiaste duikers en bezoekers de één... Anderhalve meter een maatregel aan te houden... ja, het is weer zoiets wat, uh, van de tradities... die daarbij het slachtoffer worden van de corona. Ja, zo jammer weer dat het niet doorgaat. En ook de schaatsbaan uh, gaat niet door. Gaat niet door. Het is, uh, Geen koek en zo. En we blijven maar hopen op betere tijden. Maar ja. die? nou ja, laten we er maar vanuit gaan, toch? Hè? We waren net waren we in uh, uh, Copacabana. We gaan nu een uh, acapoel kopen. Baby, oh, oh, you're just a little loco, like like a Acapulco. I'm just riding away from you. Baby, oh, oh, you're just a little loco. well hated it en we hebben weer even kijken een stukje nieuws hier even zieken. Dat is de, van onze mediapartner, de Zandvoortse Krant. Uh, Zandvoortse wel, het maandelijkse spreekuur voor het bespreken van overlast. Dat is ook wel belangrijk, denk ik, Luus, want het uh, komt er geregeld voor, toch? Hey? Overlast. overlast? Ja. Nou, dinsdag 7 december wordt van uh, 3 tot uh, 4 uur weer een maandelijkse overlastspreekuur georganiseerd. Uh, alle inwoners van Zandvoort die te maken hebben met overlast... kunnen hier melding doen van hun ervaringen. En uh, tijdens het spreekuur zijn vertegenwoordigers aanwezig... van de gemeente Zandvoort, politie... Pre-wonen en meerwaarde buurtbemiddeling. Ik denk dat wat belangrijk is dit: er zijn er zaken in de buurt waar u last van heeft, ervaart u overlast van uw buren en komt u er samen niet uit? Is het voor u onduidelijk welke stap u kunt ondernemen? In al deze gevallen kunt u op het overlast terecht... voor een goed advies, een melding of een luisterend oor. Uh, hoe eerder een melding wordt gedaan, hoe kleiner de kans dat de situatie uit de hand loopt. Ja, dat gebeurt vaak. Kijk maar eens af naar de rij en de rechter. Hè? Ja. Een uh, snelle aanpak draagt uh, in het algemeen bij aan woongenot en de leefbaarheid in de buurt. Uh, wat is er te doen bij uh, burenoverlast? Ja, er is een verschil tussen last en overlast. Bepaalde normale leefgeluiden moeten buren van elkaar accepteren. En soms zijn buren zich niet eens bewust van de overlast die zij veroorzaken. Uh, check bij uw buur of het eruit komt om te praten. En als het niet zo is, vraag dan wanneer het wel zou kunnen. Ga niet bij de buren langs als u boos bent, maar doe dat op het moment dat u rustig bent. Vertel waar u last van heeft en luister ook goed naar wat uw buren te vertellen hebben en laat elkaar uitpraten. Ga uh, samen nadenken over een mogelijke oplossing. En kom met suggesties. En als u samen niet uitkomt, dan kunt u ons inschakelen luidt het advies van de buurbemiddeling. Uh, buurbemiddeling: uh, ja, uh, die gaan we Twee bemiddelaars, buren met elkaar in gesprek om een probleem op te lossen. De bemiddelaars die hebben eerst een gesprek met de melder van de overlast... en benaderen daarna de buren om ook aan de andere kant van het verhaal te horen. Als beide buren, buren met elkaar in gesprek willen... ...vindt er een bemiddelingsgesprek plaats op een neutrale locatie... ...om tot afspraken te komen. De bemiddelaars die zijn onpartijdig, dat is erg belangrijk natuurlijk... ...en houden de informatie vertrouwelijk... ...en uh, gaan voor meer informatie over buurtbemiddeling... ...naar www.meerwaarde.nl-buurtbemiddeling. En uh, deze keer wordt het overlast gehouden... ...in Plus Noord in de Vleemingsstaat 55. En het eerste volgende is dus uh, vandaag, dinsdag uh, 7 december... En het is dan van drie tot vier uur. Uh, ik denk dat het wel erg belangrijk is. Want ik denk, als je zo links en rechts hoort... dat het toch wel veel overlast is. En vaak uh, uh, onbedoeld door de mensen. Maar dat ze het zelfs niet weten. En, uh, misschien is dat een heel goed initiatief, toch? Ja, ik heb geen last van mijn buren. Nee, gewoon Hoor ze niet. Nee, maar zij ook niet voor jou? Dat zal best wel. Kijk. <laughs> ik klap altijd de hele dag te zingen. Het de CD Greenfields van Barry White. Waarin hij uh, <coughs> sorry, een aantal duetten zingt. En uh, dit was er eentje samen met Dolly Parton. Het en de, de, de, uh, die LP mm -hmm. heeft hij samengesteld voor zijn, uh, voor zijn broers. Hè? Ja. Want hij uh, is de enige die over is. Ja, en we hebben het nou toch hij over de kips. Maar wist de... jij dat ze heel lang... De BG's, de, de, de broers, samen hebben natuurlijk een hele hoop muziek ja. over CD's uitgebracht. Maar wist jij dat ze ook een kerstcd cd ooit hebben uitgebracht? Ja, dat is rustig. Zo, nou, en dan heb ik hier eentje van gevonden. Dat is dan, maar het mooie schijnen ze hier te zingen... met ook alle kips-vrouwen erbij. Dus we gaan dit kerstnummer eventjes draaien. Hier. yes i saw you were blind and i knew i had one so i took what's mine by eternal right took your soul out into the night it may be over but it won't stop there i am here for you if you'd only care you touched my heart you touched my soul Changed my life and all my goals. and Love is blind, and that I knew when my heart was blinded by you. Have kissed your lips and held your head shared your dreams and shared your bed. I know you well. I know your smell. I've been addicted to you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for.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 And I love you I swear that's true I cannot live met Franchise Blunt. Een heerlijk nummer. Uh, we gaan al af op het eind van de eerste uur. Luister, wat gaat het toch snel vandaag ja, Dat is niet ja, te geloven. He? We hebben nog uh, anderhalf uit. minuut en uh, we gaan uh, tot na de klok uh, aan de andere kant van de klok gaan we u terugzien. En zo gaan we het, uh, dit duetje maar draaien. Zomaar een plein Zomaar een war Zomaar wat wijn, zomaar in de war. Zomaar jij, die naast me zit. Ach, zomaar jij, die ik zo aanbied. Dit zijn voor mij de allermooiste uren. Dat kan voor mij niet lang genoeg gaan duren. Maar bekijken. Ja, echt dat is waar ik voor wil bezwijken Ik zou hier al mijn tijd voor willen geven. Je kent me niet, toch hoor je in mijn leven? Het is misschien wel veel wat ik zou willen. Alleen voor jou wil ik mijn tijd verspillen. Zou het mooi zijn als jij dit nu aan mij vroeg? Nee, van jou krijg ik immers nooit. Een